In drie, twee, één. Oké. Okay. Bij de nieuwe radio onbewoond. We hebben een hele week gewerkt over radio. We waren met elf. En dat is ons resultaat. En nu een nummertje voor jullie. Never thought that I could be so bold To even say these thoughts aloud I see you with your man, your eyes just shine While he stands tall and walking proud That look you give that guy I wanna see Looking right at me Never let you down It always seems like you're going somewhere Better than you've been before Well I go to sleep And I dream all night Of you knocking on my door That look you give that guy right at me If I could be that guy instead of me I'd be all I can be I'd be all I'd like to be I'm nothing much I know it's true I like the style And the pedigree And my chances are so few Never thought that I could be so bold To even say these thoughts aloud But if, let's say, it won't work out You know where I can be found That look you give that guy I wanna see Looking right at me a Jos en de Jean. Jean, je zijn een ezel. Alleen uw oons ontbreken. Maar ja, een ezel geen oons. En eh wel, dat is echt compleet. Hallo beste luisteraars. Nu komt er een interview van Wim Gillens bij de Radio heeft gewerkt en nu is hij gestopt. Wij wilden eens weten wat hij hierover te vertellen heeft. Een hele goede middag iedereen. Vandaag gaan we weer iemand interviewen. Wim Gielens. Hoe ben je daar terechtgekomen op de radio? Uh, ik uh, dacht eigenlijk, ik was uh, afgestudeerd. Ik had uh, Nederlands gestudeerd onder andere. En ik wilde eigenlijk in het onderwijs geraken, maar er was geen plaats. En ik dacht toen, ja, misschien als ik Nederlands gestudeerd heb, dan kan ik misschien ook radio doen. Omdat dat ook heel veel met taal te maken heeft. En dan ben ik zo begonnen met een paar interviews. En uh, toen mocht ik daar beginnen. En uh, ik ben daar 26 jaar geleden aan begonnen. En uh, dat is dan niet meer gestopt eigenlijk. Dus je, doet het als, je hebt het al 26 Ik jaar gedaan? Ik heb het 26 jaar gedaan, ja. Ja, ja, ja. En heb je daar veel bij geleerd? Ontzettend veel, ja. ja, ja. Want in het begin denk je van... Uh, um, Radiointerviews doen, dat is zoiets als... Uh, uh, ja, je, moet, je moet een, uh, een reeks vraagjes uh, voorbereiden. En dan, uh, dan loopt dat wel vanzelf. Maar nee, radio is, is uh, eigenlijk is, is een hele wereld... Uh, waarvan jij... Niks ziet. En toch moet je die wereld in de huiskamer tot leven brengen. Uh, wat vond je nu het leukste? Je werk bij de radio ja. of nu, wat je nu doet? Wel, ik vond mijn werk bij de radio ontzettend leuk. En ik ben heel benieuwd naar wat nu komt. En uh, nieuwsgierigheid, benieuwd zijn naar wat komt. Als je dat kan doen als je 50 bent en grijs haar hebt, dat is toch fantastisch? Ik bedoel, ja, bedoel als je, ja, ja, ja, jullie, jullie zijn jong en je, je bent heel nieuwsgierig naar wat er komt waarschijnlijk. Hè? Misschien ga je straks naar Popering naar school of, of, of ga, je, ga je iets heel anders doen of weet ik veel. En jullie zijn heel nieuwsgierig. Want ik dacht als ik vijftig ben en ik ben naar niks meer nieuwsgierig. Dat is toch eigenlijk niet tof. Dus het verhaal leidt nu, dus wij moeten nog veel ontdekken en jij bent nog bezig met ontdekken. Voilà. Ja, je hebt dat nu perfect verwoord. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk dat je bij de radio moet gaan werken Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh. Quel joli nom. Au nom de tes ancêtres avaïens. Reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Dans ma paillote au bord de l'eau, il y a des ananas, il y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie Je plongerai tout nu dans l'océan Pour te ramener des poissons d'argent Avec des coquillages lumineux Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On a donné chacun de tout son cœur ce qu'il y avait. En nous de meilleurs. Au fond de ma paillote, au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour. Het nieuws met Smedel Jacobs. Welkom bij het nieuws. Buitenland. In Amerika wordt het Witte Huis verkocht aan Martijn Oldersen. In Afrika overstroomt het van de Blanken. En vandaag heeft Frankrijk een nieuwe naam gekregen, namelijk Fietsrijk. Binnenland Vandaag was er een grote verkeershinder op de E40... Door een vrachtwagen op een, op een bus. De Antwerpse heide is eindelijk geblust. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar gekregen hebben. De brandweer van Poperingen is moe en plus 20 jaar niet meer. In Poperingen staat een file van 80.000 kilometer. Nou, er zijn nog enkele dingen gebleken vandaag. Ik zal er 11 opnoemen. Lars is een krullenbol. Basel maakt graag gevuil. Rinus is een stijlharige. Seppe draagt graag geel. Ja. Joyce houdt van blauw. Amber kookt graag. Annaïs turmt graag. Maatje rijdt graag te paard. Leontine danst graag. Roland turnt graag. En ik ben graag in het zwembad. In Dendermonde is Jonas van den Broek opgepakt. Ik weet niet waarom. En. De koninklijke familie woonde het huwelijk van Pieter en Trui bij. Bij de kerk is een drijfbrief gewonden voor de paus. En dan nu sport. In het boksen, ja in het boksen is de E19 geopend en de E40 afgesloten. Philippe Gilbert maakt een omweg in de Tour de France om lege batterijen binnen te brengen. Bij een golf werd voor het eerst een balletje van tafeltennis gebruikt. En er is een nieuwe sport uitgevonden. Het heet namelijk ballen. Het nieuws met Smerel Jacobs. Reclame De bakker van Poperingen. De bakker van Poperingen kan heel veel dingen horen. De bakker die de beste pistoletjes kan maken, dat is de bakker van Poperingen. De bakker die de beste koeken kan maken, dat is weer al de bakker van Poperingen. Ga nu en koop een pistolet of een koek. Het beste pistoletje koop je bij Andreetje. Het weer, het weer met Francesca, hey, Lars en Leontien. Hallo beste luisteraars, het weer met Lars en Leontien. Vandaag wordt het heel zonnig, het zal regenen en sneeuwen aan de kust wordt het tot 100 km per uur. U kan rustig van. Vandaag in de late namiddag zal het onweeren en hagelen. De diameter van de Hagel kan tot 50 meter zijn. U mag zeker onder een boom staan. In de late avond zal het nog eens bakstenen gieten en de busjes vallen uit lucht. Op 50 meter graden noord zuidwaast ieper. In Vlamertengen regent het niet. Er komt een tsunami af op de woestijn om klokslag middernacht. Bedankt beste luisteraars. En nog een werige dag verder. het Focus het de lens van hun apparaat. Het hele strand kijkt met ze mee. Elke blote tet wordt erop gezet en een kleuter gaat Frisco in de hand zwemmen in zee. Zo van die zomer zomerdagen, die vragen onweinig of niet dat je denkt, van. Wagen, dan neem ik nog liever de fiets. Ja. Mensen in de straat zeggen het klimaat doet een beetje raar, was het maar koud, klinkt het in koor. Logica zit strop, alles warmt op en we worden gaar. Allemaal de fout van die alcohol Zo van die zomerdagen. Die vragen om weinig of niets. Dat je denkt van die bla Het regent dat het giet, kijkt door het raam, levenloos strand. Man zit voor de buis, krap wat aan zijn kruisbonen doet het niet, in Frankrijk staan bossen in brand. Zo van die zomer zomerdagen, die vragen om weinig of niets en komen. Of de deuren? Radio onbewond. Oké, okay, beste luisteraars. Wij hebben een soort van wandeling gemaakt. Maar dat was natuurlijk, zoals ik zei, geen gewone. We gingen op tocht met een speciaal machientje dat nam dingen op. Daarmee hebben wij geluiden, interviews en al zo'n dingen opgenomen. Veel luisterplezier! Meneer, waar woont u? Hier in de Rieningelst. En wat komt u hier doen? Ik ben hier, ik woon hier. Ik ah, tof, interessant. En wat deed u daar verder? Hoe bedoelde u verder? U stond, u stond daar een beetje verder. Yes. We kunnen, kijken bij de geburen naar de hof. Interessant, bedankt. ik rond mij zie ofzo. Of wat ik hoor. Links van mij staat een heel mooi huis. Heel mooi gebouwd. Echt waar. Dan rechts naar mij. Daar staat een paardenmanage. Achter mij zit Rinus met een blikje te spelen en voor mij zit de groep verder te wandelen. Is er een veld, ik weet niet van wie het is. Achter dat veld is er weer een paardenmanage. Ja, met paardenweiden. Ik weet niet precies of het een paardenmanage is. Dus, dit dus was het. Tot straks. Hallo, wij staan hier um, bij een mevrouw. Mevrouw, hoe heet u? Juan Maria. Oké. Okay. En uh, woont u hier? Ja. Okay, en wat bent u nu aan het doen? De auto wassen. Vindt u dat prettig? Zomaar. Ah, oké. Okay, ja. Het moet wel gebeuren. Ja, u woont dus in deze buurt. Ja. En u rijdt hier ook met de auto dus. Oké. Okay. Handig. Wel bedankt voor dit gesprek. Het is niks. Hartelijk dank. Bedankt. Passeert de tractor. Op een, en daar passeert de tractor. Een leidruchtige tractor was dat. Um, ze vindt zich naast mij in een, een graanveld. En aan de andere kant een rode pieterveld. Die poperingen liggen. Je ziet de kerken en de watertoren. Um, boompjes, heel veel boompjes aan mijn rechterzijde. Ik heb ook nog een struik aan mijn rechterzijde. Ik heb ook uh, een diepe gracht. Ja, die is nogal diep. Ik heb hier een omgevallen bordje. En uh, nu hoort u even de wind razen. Ja, en uh, nu hebben we ook nog. Voetstappen? Ja. Het waren voetstappen van mensen, voorbijgangers dus. Um, ik, heb, ik heb het gevoel dat het gaat beginnen regenen. Bedankt voor het luisteren. Zet het hoed below. Bucker face, bub, bub, bub, face, bub, bub, bub, bub, bub, A bub, bub, bub, bub, bub, a bub, Ja, hij is een koe. En eh, wel, het is een hele biefstuk. Reklame. De slager. De slager van Reningels kan heel veel. Ze heten Christophe en Sifrien. Ze doen heel goed hun werk. Ik zou nu maar gaan. Want anders is alles al weg. Bij Christophe en Sifrien worden alle varkentjes lekkere préparé. Ah! Dit is Radio Dino met Sepposaurus en Dinoraptor. Oh, beste luisteraars, ik ben Sepposaurus en dit is mijn zusje. Eh, uh, broer Rhinoraptor. Veel beter. Eh, uh, ja, ja. Zouden we niet eens vertellen wat we hier aan het doen zijn? Jij vertelt. Eh, um, denk. Denk. Denk. Denk. Lichtje brand. Lichtje doofd. Ik had toch beter een spaarlamp gepakt. Dat gaat langer mee. Ja, hier, een spaarlamp. Dank u wel. Lichtje brand. Ah ja, we zijn hier om te vertellen over onze over, over, over, over, over, over, over, over. Ja, over wat gaat het nu? Wel, over onze over, over, over, over, over. Enzovoort. Mapa en. Oh ja, nee, nee. Ma. Raptor en oh. Eh Dat wist ik wel. Ik wou je op de proef stellen. Beginnen we nu nog? Eh, ja. Maar eerst een streepje muziek. be charming towards her friends. With two hands you eat, one hand to greet. Everything she said sounded like a repeat. Since 1983 we did not once agree. So let's get busy throwing arguments like Good taste is equal to censorship But you can't milk a cow with your hands in your pants Complexity of the human psyche She's flushing my gray cells down the drain Tomorrow I'll have my Einstein brain My Einstein brain He said, I hope to see you the 23rd of June. She said, there seems to be an illusion that escapes me. Felt like James Cagney running out of Coca-Cola. But you can't milk a cow with your hands in your pants. Complexity. Einstein, brain, brain, Einstein brain, My Einstein brain, Einstein brain, My Einstein brain, Einstein brain, brain, brain, brain, welkom terug bij radio dino Radio Dino! Nu gaan we over naar het dino-nieuws. Ja, goed idee. Wist je trouwens dat er in Jurassic Park een dino is en snapt? En niet zomaar, een Tyrannosaurus Rex. Ja, en op de set van Dinosaur is er staking. Want alle daar die de hoofdrol spelen, die willen niet meer meespelen. Wow, zo cool. Je weet wel, het Witte Huis. Het is verkocht. Ah, oh nee. Ja, maar dat is niet alles. Het is direct platgetrapt. Joppie! Is er nog niets? Eh, uh, weet niet. Ja, in Madagaskar is er een kreet van een dino. Echt, echt waar. Uh, dit was dan Radio Dino en tot een volgende keer! Bye bye! Dit is Radio Dino met. Temposaurus en Dinoraptor. you through this rainy day, makes your worries hide away, Said that to the little Hear how the words provide all the heat, the conga and the bongo, satisfaction guaranteed. What's the beat that makes you dance, invites you to this great romance, come along and take a chance. on. Um. de Gitlist van de dag! Dag zijn geren, welkom bij Gitlist! Taboe, taboe, taboe, het is een koe Hij loeit, zou zal met zijn snuit. Dat is hitlist 1. Hitlist 2. Ik zit hier te zweven om een geel. Ik zit hier te zweven, bij niet alleen. Hitlist 3. Dit was voor de eerste en de laatste keer de hitlist. Tot ooit. Bye. Bye. Situations Keep me running Back, back from all than I wanted to Path through nation Integration The wrong translations So get, get More than I wanted to I wanna go, I gotta go uh, I'm all alone, I'm on the wrong star. Don't need a show, I'm very low I'm on the train, you see A gift from me Is all what you get, so And what you get is all what you take That's how it works, you know So you wanted to but through loving Situations Keep me running Back to back from all they wanted to but through nation Integration The wrong translation, So get I let you know how you get to me, my friend. Like every man, I had a plan, I wanna land you see. I'm sure you like it too. It took a laugh. Breath of name. she said, No, I'm addicted to rally games Instead, we both went where we never been, but at the end, you know you're up for something new with ricky jones i guess soon she will get to me so like every man i had a plan like every man i fucked it up the way you know i can i wanna call now you've got the lead role and now we sleep but our friends in need you know all what you take is all what you get is what i said you know shy, so you wanted to through loving situations keep me right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 Dat we dan voor de deuren. Radio de onbewolkt. In iedere pot past een gerechtje met Mighty en Amber. Welkom. Een hele goede middag beste luisteraars. Vandaag maken we iets heel lekker. Een toast van kippenvlaai. Wat hebben we allemaal nodig? 2 gesuikerde eieren, 200 gram rode kool, een sneufje zand en tenslotte nog een ongewassen sok. Aan, aan de slag! De slag. Meng... meng twee gesuikerde eieren, roer die met de rode kool en leg je 2 minuten in de frigo om op te warmen. Daarna meng je dit met een sneufje zand. Als je alles mengt, bekom je een smeugpapje. Daarna gooi je er een ongewassen sok bij. Zo, dit alles laat je zes uur afkoelen in de oven. Smakelijk! Smakelijk. In iedere pot past een gerechtje. Met Mighty en Amber. Reclame. Bij de apotheker. De apotheker heeft heel veel medicijnen. De apotheker kan je genezen. De apotheker heeft zelf zeep, smink en nog veel meer. Ga nu voor het te laat is. Reclame. Hallo, Tindas zijn er dansers gekomen naar de studio. We hebben vragen aan de dansers gesteld. We gaan nu luisteren naar de reportage. Hallo, hier live bij onze studio Radio Onbewoond. We hebben hier vandaag een heel speciale gast. Een mevrouw die komt dansen, Yvonne. Yvonne, welke dans doe jij? Een tango. Oh, sierlijke dans. Jawel. Is dat ook je lievelingsdans? Ja, maar nog meer wals. Dat kunnen we verstaan. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met dansen? In het jaar 2000. Dag, meneer. Wij verwelkomen u vriendelijk. Um, en u, dan, u danst hier. Ja. Uh, en hoe gaat die dans precies? Oh, dat gaat namelijk vlot. Um, een beetje, beetje oefenen en dat, dat valt nog mee. Uh, ken, ken je nou mensen die van vroeger die hier zijn? Uh, ja, ik heb hier een tante die ook komt danzen, maar zij is hier vandaag niet. <middels> Je zegt dat je altijd graag gedanst hebt, dus als kind danst je ook graag. Ja, rijdansen. In de, in de KLE nu. Het was vroeger de Beesjeblie. En ik heb altijd mee gedanst, ja. Wanneer we spelletjes speelden, uh, het meeste was toch dansen. Ah ja. Uh, heb je hier ook veel vrienden gemaakt? Zeker, zeker. Het zijn allemaal hier goede vrienden. Het is een grote vriendengroep. Ja, het is. We komen allemaal goede vrienden. Absoluut. Zo, bedankt Yvonne. Ja. Bedankt voor te komen. En tot een volgende keer. Graag gedaan. Dank u. Hallo beste luisteraars. Vandaag is er iemand naar onze studie gekomen, Maria. Zij, zij danst hier en wij gaan haar enkele vragen stellen. Welke dans doe je? De operadans. Wat is je lievelingslied om op te dansen? Salta. Wanneer ben je begonnen? Drie jaar geleden. Goedenavond mevrouw. Um, waarom, waarom dans je zo graag? Ja, het is een hobby. Hè? Is een hobby. En doe je dat al lang? Ik uh, doe dat, 14 jaar. En um, voordat je danste hier, ja. uh, danst je vroeger dan nog? Uh, nee, heel weinig. Het is eigenlijk een dansen van de overige, ook de gepensioneerde mensen of de vroege gepensioneerde een verzet, een namiddagje verzet. Um, hallo, welkom. Wat is je leukste ding dat je in de grote vakantie gaat doen? <laughs> Ik ga op wereldreis. En naar waar? Naar de wereld. Overal? Oh, ja, overal rond. China, Afrika. Uh, ja. Afrika. Into the. Nu gaan we over naar een quiz waarbij je je buur beter leert kennen. TESA-band. band De quiz die de buur bij elkaar brengt. Vandaag spelen we het burenspel Teesaband. We leggen het nog even voor je uit. Zoals hier stellen we de vijf vragen aan de ene buur over de andere. Op dit moment staan we bij. Megan. Megan. En... Lena. Zo meteen vragen we vijf vragen... aan... De aan... Telefoon. Lena... Aan over Lena. En... Klaar? Go! Hoe denk je dat je buur is? De man. De man. 56. 56. Hoe goed zei? Justin. ja. ja. Justit. Ah. je buur. Nee, dat is niet. Een roodje. Een roodje. Nee. Wat is zijn of haar lievelingseten? Vriendje is erin. Wat is je lievelingseten? Het is lievelingseten. Ja. Wat is volgens jou het lievelingsdier van je buur? Een kat. Een en Een managen. Een managen dieren. En iets dat je... Vroeger en Poes hebben nog gehad. In welke auto rijd je buur? Volkswagen. In welke auto rijd je? Volkswagen. we hebben hier onderzocht hoe goed jullie je buren kennen. Heel erg bedankt voor jullie tijd. Tot ziens. een ziens. Ik weet dat de buur bij elkaar Het is maak. Bye out This is time I en them in Zin dat me verdacht In de nacht Ik sta op mijn poster En een boosje dat Wel tabs Heb papier. En dat niemand horen Dat ik zei dat Allah In mijn binnenste en, en dat Maakt me Dit hem de Jos en de Jean. Jos, kom de keer van de wc af. Hij zit er al een uur op. Mooi ja, het is een grote boodschap. Hè? Ah ja, hebt u posttegels genoeg? Want ik wil er wel brengen, hoor. Nee. Onbeloos. Best dat er is. Radio